Tien uur, Katrin Straatman met het NOS-journaal. In het centrum van Den Haag is tijdens koopavond de stroom uitgevallen. Verscheidene panden zijn in verband daarmee ontruimd. Er was nog veel winkelend publiek in grote winkels als De Bijenkorf en CNA... toen het licht uitviel en er niet meer gepind kon worden. In de nabijgelegen bioscoop Pathé stopten de films in alle zalen. Volgens de energiemaatschappij Stedin... hoorden mensen in De Bijenkorf, kort voordat de stroom uitviel, een klap. De oorzaak van de stroomstoring in Den Haag is nog niet bekend. De Amerikaanse Wikileaks-klokkenluider Bradley Manning hangt nog steeds levenslange gevangenisstraf boven het hoofd. Een militaire rechtbank verwierp het verzoek van de verdediging om de hoofdaanklacht, hulp aan de vijand, te schrappen. Corporaal Manning staat terecht voor het downloaden en verspreiden van honderdduizenden geheime diplomatieke en militaire documenten en video's. Deze informatie over de oorlogen in Irak en Afghanistan speelde hij door aan klokkenluidersorganisatie Wikileaks. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda heeft 37 miljoen euro terugbetaald aan een aantal banken, waaronder ING. Die hadden samen dat bedrag voorgeschoten aan de Belgische spoorwegen voor de aanschaf van de Vira. De Belgen annuleerden eind mei de orders na maandenlange problemen met de nieuwe hogesnelheidslijn. Ook de NS besloot om die reden de Vira niet meer te gebruiken. Het is niet zeker of Bauke Mollema morgen nog start voor de negentiende etappe van de Tour de France. Mollema is volgens zijn ploegleider gisteren ziek geworden... en vandaag kon hij bijna niet meekomen. Dankzij de hulp van zijn ploeggenoten Geesink en Noordhoog... kon hij het verlies nog enigszins beperken. Maar als hij vannacht niet genoeg herstelt... wordt overwogen om hem uit de toer te halen. Het weer. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af na een graad of 13. Morgen is het opnieuw overwegend zonnig. En bij een stevige noordenwind wordt het tussen de 20 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. De A2 Maastricht richting Eindhoven is dicht bij Born. Daar kantelde vanmiddag een tankwagen. Er zijn nu opruimwerkzaamheden. Er staat file tussen Urmond en Born, 3 kilometer. Je wordt er omgeleid via de af- en oprit. Nieuw, de Citroën Online Dealer Deals. Dat zijn de beste online deals met de offline service... die je gewend bent van de Citroën Dealer. Met maar liefst 1000 euro online voordeel op de zuinige Citroën C3... Op CitroenCarStore.nl. Piet, uh, okay. wacht eventjes. Je krijgt naast duizend euro online voordeel nu ook duizend euro korting van de dealer. Citroën, nee, nee, wacht, okay. wacht, wacht, wacht. Dat is dus een dubbele korting van 2000 euro op de Citroën C3. Kijk op CitroenCarStore.nl. Ja, gooi hem er maar in. Citroën, creatieve technologie. Dromen is fijn. Dromen is mooi. Zoals dromen van een bootje op Loosdrecht...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 Langs de leen, met Jeroen Stophorst. Goedenavond, het was de dag van de Nederlandse berg. In de Tour de France werd de du d'Huez twee keer beklommen. Een Nederlandse overwinning werd het niet. Sterker nog, de Nederlandse klassementsrenners hadden het zwaar. Robert Geesing hield bovendien nog een pijnlijke herinnering over... aan het passeren van bocht 7. Zo... Ik een keer stompen met pens jongen, van zo'n bezopen supporter. Naar de Overigens genoot Gees ik wel, net als een landgenoot. volop van de Nederlandse fans. Die waren niet alleen op Alp de West, ook in het Tourcafé in Rotterdam barstte het van de Nederlandse wielerfans. Alle Nederlanders die moeten nu gaan aanvallen, want het is natuurlijk de, de Hollandse berg. En, uh, stel dat er een Italiaan wint, kans is klein vandaag, maar dan uh, komen ze gelijk met ons qua overwinningen. Moeten het natuurlijk niet hebben. Ja, alles over de etappen van vandaag hoort u zo direct. Meteen eerst nog even voetbal. Want bij Ajax is het in de aanloop naar het seizoen nog erg rustig. Er zijn nog weinig grote transfers in Amsterdam. Dat betekent dat Siem de Jong er bijvoorbeeld ook nog gewoon bij is. Hij heeft hier een heel goed gevoel. En uh, er moet wel een hele goede club komen, denk ik. Uh, ik wil liever vertrekken. Tot 11 uur is dit. Langs de lijn. Het was de dag van Alp de Wist. Twee keer moest de berg dus worden beklommen... maar er was ook die afdaling, de afdaling van de Col de Saren... De tip van de dag, zet de koptelefoon op, draai Iron Maiden of iets dergelijks. Draai het volumevol op en kijk naar de afdaling van de Saren. Ja, het is echt een uh, enorme gevaarlijke afdaling hoor. Ik vind het niet kunnen. Daar gaat Riblon rechtdoor. Nou, hij heeft mazzel hoor, dat het hier op een stukje gebeurt waar een slootje naast de weg loopt. Hij rijdt gewoon recht hier het afwateringsslootje in. Dit is de aanval die toch wel min of meer verwacht werd. De aanval van Alberto Contador. We zien dat uh, heel wat mannen in de problemen zijn. Hier zien we het hoor, Bouke Mollema. Lars Petter Nordhauk die rijdt vlak voor hem. Die probeert hem nog naar die groep te slepen. Maar als je kijkt naar de lichaamstaal van Bauke Mollema. De wijde open de tong een beetje naar buiten. Dan zie je dat hij moet afhaken, Sebas. Dan is het sloopwerk gedaan door Movistar in die afdaling. En vooral dat stuk ook hier terug richting Boer Er is echt keihard kei gereden. Ja, ik had gewoon niet, niet een goede dag. En, uh, ja goed, dan weet je ja, dat er uh, lastig wordt. En dan Mollema, maar dat lichaam. Naar links, naar rechts, naar links en rechts. Guillaume Mollema ziet vreselijk af. Mollema ziet vreselijk af en Christopher Froome gaat het gewoon weer proberen. Kijkt even achterom naar Richie Port. Die kijkt weer achterom naar Rodriguez. En dan zittend, gewoon op het zadel, versnelt Christopher Froome op dat kleine versnellingje van een Van ja, die deelt een klap uit aan uh, een man in een uh, bolletjes -truisje. Dames en heren, als u die man daar ziet staan, zet hem eventjes gewoon achter de hek in hem in de om maar zorg ervoor dat hij niet meer op die weg kan lopen. Want die liep zojuist bijna de lopen, ondersteboven. Kreeg ook even een tik van Van Terwijl hij gewoon nu een uh, vechtpartij gaande is. Uh, ja, uh, de moederen lopen een beetje op uh, bij deze bocht. jongen, jonge, jongen. jongen. Jonge. Je maakt hier soms uh, eventjes in de voetbalstadion. Dat hoort niet bij het wielrennen, mensen. Laat elkaar met rust. Het is uh, gewoon erop en erover. Chapeau voor Christophe Rieblanc. Want die gaat hier een etappe overwinning pakken. Als die de tenminste niet helemaal in elkaar hij uh, zit uh, twee kilometer nog maar van de finish. De verlossende finish hier op Alpe du West. En ik zag net ook al nervositeit bij Vroom, die meerdere keren om zijn ploegleider riep. Die nu een gezelschap kreeg van Richie Porte en wat geeft Porte aan hem. Ik denk dat hij hem een uh, bidon geeft. Richie was definitely uh, feeling a lot better than I was today, and uh, I was um, running out of sugars there towards the end, so um, I had to had to ask him to go back and grab me some some sugars from the car. De Fransman die daar op de finish afkomt en zo verschrikkelijk blij is. En de ploegleiders waren erachter dan zijn ze ook ongelooflijk blij. Hij heeft zelfs nog de tegenwoordigheid van geest om gewoon even dat shirtje dicht te ritsen. Maar euh, oi, oi, oi. Hij is blij. Kushandjes naar boven toe. 32 jaar oud. Hij is al niet meer de jongste hoor, Christophe Fribal. Nu komt hij over de finish. In en feite, hij heeft c'était incroyable. Quand je l'ai vu devant moi, j'ai dit: voilà. C'est L'Alpe Diaz. Ja, en zo won de Fransman Riblon, behield Froome het geel... maar zakte Tendam en Mollema in het algemeen klassement. Bouke Mollema. Ik denk dat ik gewoon uh, minder ben. Ik, uh, ja, ik voelde me gisteren na die tijdrit uh, al niet helemaal fit. En uh, ja, gewoon niet 100%. En kijk, als je in naartoe uh, net niet 100% bent, dan, uh, dan kan het snel gaan natuurlijk. Eigenlijk, uh, kijk, ik moet zeggen, ik ben nog blij dat ik uh, 60 blijf staan na uh, vandaag. Want uh, ja, met die benen die ik had, dan, uh, ja, dan van hetzelfde geld verlies je veel meer. Laurens de moest bijna 10 minuten toegeven. Hij zakte daardoor naar de tiende plaats in het algemeen klassement. En eigenlijk is dat al veel meer dan hij had op op had gehoopt. Dan kwam gisteren ook bij me op de kamer. Die zei, ja, had je nooit van het podium gedroomd? Ik zeg, jongen, nee, ik ben altijd met beide benen op de grond blijven staan. En ik weet uh, dat ik een goede coureur ben. Ik heb twee weken met de beste meegekund. Maar uh, nu na de rustdag doen ze me de ene na de andere dag meer pijn. Uh, is het op? Nou, weet ik niet. Ik had wel overal kramp. En, uh, ik ben nu goed moe. Of heeft het ook met die uh, tijd van gisteren te maken, die valpartij? Misschien wel. Dat kan je nooit met zekerheid zeggen. Maar uh, ik zat er de eerste keer de Alp nog bij... met een groepje van een man of twintig, denk ik. Af de Seren uh, moest ik er al af. Maar ik heb gewoon uh, alles gegeven. Ja, Robert Geesink had vandaag wel sterke benen. Hij moest hard werken om de schade voor Tendam en Mollema... zo klein mogelijk te houden. Aan de voet, uh, zonder lauw en, en, en bouken... <kliek> In ieder geval niet uh, ja, ja, geparkeerd wil ik niet zeggen, maar in ieder geval ze gingen niet zo lekker meer en we hebben gewacht. En uh, nou ja, de dus schade beperkt houden, denk ik, of in ieder geval geprobeerd beperkt te houden en nou ja, is kut. Ja, jij leek een goede dag te hebben. Ah, ik denk een gewone dag, ik denk dat die mannen gewoon net even een, dag, een mindere dag hadden. Nou, is, is dat het, hebben zij een minder dag of uh, hebben andere renners die staan in het klassement ook in één keer heel veel betere dagen? Het <tie> zal een combinatie van beide. zijn. Je leidt hier dan uh, de Alpe de West op. Uh, van tevoren aangekondigd als een gekkenhuis. Ja, krijg je daar nog iets van mee? Zo. Ik kreeg een stomp in mijn pens, jongen, van zo'n bezopen uh, supporter. Dat even gezegd. Nee, het was, uh, het was echt mooi. Uh, uh, Bocht 7 was... Uh... <tie> Het was een gek huis, echt schitterend. Die, uh... ja, ik ben nog, ben nog steeds doof. Ja, de renners vinden het prachtig. De dag werd geopend door Lars Poom. Hij sprong al op de eerste beklimming van de dag uit de ja, het peloton. Het vertrekt meteen uh, over de tweede categorie op. En, uh, ja, daar kwam ik heel goed overheen, dus stond ik eigenlijk wel van te kijken. En, uh, ja, ik ben heel blij dat ik, uh, ja, dat ik vandaag onder snapping zat. Maar, uh, toch, uh, ja, ondanks dat het voor de ploeg uh, kut is zeg maar, met de jongens... Ja, is het uh, misschien wel uh, zo een van de mooiste dagen die, die je zo meemaakt op Alp de West. Vooral als je eerst eerste keer door bocht 7-1 komt en als je Alp de West opdraait. Dat is het gewoon heel mooi, alleen uh, het is een beetje balen voor mijn mannen. Was het ook het idee dat jij mee ging zitten om eventueel later nog wat te kunnen doen voor je kopman? Of was het ook gewoon een plan voor jezelf? Nou ja, in eerste instantie uh, was het voor Lars Petter of, uh, of voor Tanking. Uh, maar op, ja, ik denk niet dat ze kon om te klimmen en ik zat mee. Dus ik, uh, ja, dat was wel een beetje de bedoeling inderdaad. En, uh, ik ben wel blij dat ik uiteindelijk nog wat voor de jongens heb kunnen doen. Hoe hard is de klap voor de ploeg nou? Want um, de Bouken zakt een aantal plaatsen, Loudens had geen goede dag. Hoe hard komt het aan? Ja, het komt heel hard aan denk ik. Uh, speciaal nog voor de... ergste uh, steeds voor, voor de jongens natuurlijk. En uh, ik bedoel, ja, we, we werken er hard voor. En uh, dat zullen we ook altijd blijven doen. Omdat dat ze nou tien of twintigste staan... Uh, of dat ze een slechte dag hebben. Dus uh, ik bedoel, als het morgen weer zo'n dag is, dan probeer ik het uh, net zo lang weer bij, bij ze te blijven. Natuurlijk uh, ja, is het een beetje balen nu, maar uh, dat, uh, dat is ook weer rennen. Lars Boom. En we proberen te bellen met de ploegleider van België, Nico Verhoeven. Hij is in gesprek. We hopen hem zo snel mogelijk aan de lijn te krijgen. Dus dan maar eerst. De tourblik van Henk Lubberding. Want zijn blik willen we ook horen. Henk, goedenavond. Goedenavond. Ja, zo direct wellicht uh, nog even. Nico, uh, verhoeven aan de lijn. Eerst jouw visie, jouw analyse van vandaag. Ja, de Nederlandse mannen, ze zijn gesloopt. Misschien wel gesloopt door de hitte? Ja. Gesloopt door uh, al zoveel dagen het uiterste eruit te halen. Ja, maar dat doen die anderen ook natuurlijk. Uh, ja, maar je zegt wel dat ze het onderste uit de tenen aan het halen waren. En uh, ja, dan kom je zo diep in je reserves... Dan heb je maar dit nodig en uh, ja, je wordt ziek of uh, maagklachten. Eten wordt moeilijk opgenomen. Ja, ja, dan, uh, dan, ja, dan is het eigenlijk op. Ja. Laten, we ho hopen, laten we hopen dat, ze het allebei, uh, dat we het allebei niet kwijtraken. Maar, uh, ja, zoiets, dat dit soort dingen gebeuren altijd in de laatste week. Hè? Mm -hmm. uh, heel veel warm weer. Uh, ja, je, je moet zo gigantisch veel uh, vocht uit je nemen. Ja, kan dat lichaam daar ook allemaal zo snel verwerken en goed verwerken? Ja, maar kan je daar iets uh, van leren voor volgend jaar dan? Uh, moet je je anders nou, voorbereiden nog? Uh, vroom uh, heeft op zich ook zwaar, maar redde het dan weer net wel? Ja, maar vroom, het niveau vroom en, uh, en onze jongens is toch wel even iets, iets beter. Uh, kijk, die, die gaat wel diep, maar die, die gaat niet zo diep als, uh, als onze boys. Nee? Nee, nee. Nee, nee. Ik, ik, ik, ja, ja, je hebt het ja, gisteren gezien en gisteren weer in die tijdrit. Ja, zo diep moeten ze gaan. En ja, het, het, dat is, dat is koers, zei mm -hmm. ja, je. Alleen, je, je, je speelt zo met je, met je krachten dat de dat reserves aangesproken worden. En diep in je reserves, ja, je maar, er hoeft maar een griepje voorbij te komen of er loopt iemand met een keelontsteking. En je, ja, je pikt het allemaal zo snel op. Je bent zo, zo, zo vatbaar. Kijk, en. Dat is nou wat uh, die, die, die toppers en waar vroem de hele tour al bang voor was. Dat is die Saxo-ploeg. En Mo, Movistar, die, die gasten die, ja, die hebben kwaliteit berg op, Beter als, uh, als onze ploegen. Mm -hmm. En daarom was hij zo bezorgd. En als je vandaag ook weer zag het vertrek, want ik ben er eens rustig voor gaan zitten. En als Johnny, die gooit de knuppel wel in het honderhok. Maar dat hoeft hij helemaal niet te doen. Hij kan alleen beter zorgen dat hij een keer in wiel meer rijdt. Ja, Want bedoel, hij, hij, hij, hoeft, ja, hij hoeft dat helemaal niet te doen. Dat is, heeft ook totaal geen zin. Maar goed, uh, hij wil ze het dan laten zien. En uh, hij denkt dat dat dan gaat gebeuren. Maar je kunt er gewoon geef op innemen dat Saxo die gaat beginnen. En anders movies daar wel. Nou, dat deed ze ook. En toen uh, riepen ze alweer van... Froem, Froem heeft het nou moeilijk. Nou springt hij op alles wat beweegt. En uh, nou, uh, nou is hij helemaal in de war. Want hij heeft geen knechten meer om zich heen. Nou, en dan zal ik ze even allemaal uit de droom helpen. Er is maar één manier, en dat is de boel aftroeven. En dat kan een kopman het beste. Wanneer hij tenminste goede benen heeft. En die heeft hij. En ze hebben ervan geleerd van vorige week. Want toen hebben al die jongens in het begin... zijn ze veel te dieper gegaan van Sky. Dus alle knechten had hij toen werkelijk daarna uh, opgerookt. En nu heeft hij ze gespaard... omdat hij alleen maar bleef kijken op mannen die gevaarlijk stonden in klassement. Hij heeft op kruisingen gereageerd. Hij reageerde zelfs op, uh, op Rogers. Die staat al op 13 minuten. Mm -hmm. En toch laat hij hem niet rijden. Nee. Waarom niet? Omdat Rogers ten eerste de, een geweldige springplank is. Uh, uiteindelijk gaat Rogers na de eerste beklemming. Is hij te laat omdat er een groep wegrijdt. En er zit niemand van Saxo mee. Nou, Dat was, dat was voor Vroom eigenlijk geweldig. En dat was voor Saxo eigenlijk een grote domper dat ze niemand mee hadden. Toen ging Rogers er zelfs nog tussenin rijden op het vlakke stuk... Toen dacht vroem natuurlijk. Oh, ik kom goed jongens. Die, die, die zijn wat het oproken. Daarna komt Rotsjes dus terug. En even daarna springen er nog twee weg. Van Saxo. Dat was Roche met nog één. Uh... Nou, ik ben even zijn naam kwijt. Mm -hmm. Maar die gaan er met z'n tweeën heel lang tussen rijden. Die hebben zeker 20 kilometer tussen rijden, Als het niet meer is. Dus. Maar Sky had toen al vijf à 6 mensen alweer terug... Die allemaal gewoon temporeren en niet nerveus werden. En, en Saxo was eigenlijk hun betere mensen aan het oproken. Ja. Zeg, en, maar en, en dat is het spelletje. Ja, die, ja. Kijk, we roepen allemaal wel. Ja, er door blijft vechten. Dat heb ik ook gezegd. Ja. Maar je moet wel de benen hebben. En je moet ook de, de knechten hebben die dat ook kunnen. En dan moet, je het ook nog, moet het ook nog mee zitten. En bij hun zat het niet mee. Want uh, uh, Roach uh, uh, of... Uh, of die andere uh, gast die had mee moeten zitten in die ontsnapping met, met Lars Boom. Daar hadden ze er een in moeten hebben. En dat is niet gelukt. Dus alles lukt niet. Hè? Ook niet wat Ries allemaal uitstippelt. Kijk, het is allemaal heel makkelijk om van de kant te roepen... Ja, dit is de tactiek, zo gaan we het doen. Maar de renners moeten in het begin wel de benen hebben om het ook op ja, dat moment te zo doen. Zo is het. Uh, Henk, um, uh, Vroom had het toch wel ook moeilijk vandaag. Hè? Uh, hongerklop kwam langs. Ja. Dat ging maar net goed, of niet? Nou, maar dat, was, dat is ook het enigste moment geweest. Want ja, voordat hij die hongerklop kreeg... kreeg nou, ik, ik denk dat, we van of dat de klassementmannen van geluk moeten spreken... Dat, ik, dat hij een hongerklop kreeg. Want anders had ik het nog willen zien. Maar op het moment toen sprong. hij wegging... Ja, toen hij wegging, toen zat er serieus wat achter. En toen voelde hij, even daarna voelde hij denk ik ook ja. van... oh, -oh Maar je kan gaat, er, je kan er in de leerling ingaan, in hè? Oh. ja. Ja, dan heb je heel snel uh, snelle suikers nodig. Nou, tegenwoordig is dat allemaal het probleem niet. Alleen de auto moet er wel zijn. En ik begreep nu later dat de auto defect heeft gehad. Uh, dat ze ook geen bidonnen hadden. En dat ze elkaar toch aardig hebben moeten helpen met de bidonnetjes uitlenen. En vandaar ook uh, de celletjes uh, niet voldoende aanwezig zijn geweest. Dus het lag niet zozeer bij een fout van... Uh, van de renners, maar meer van de ploegleiding. Omdat uh, dat ze autopannen hadden. Ja. Dan uh, Rieblon, winnaar van uh, vandaag. Hij rijdt uh, nog even uh, de berm in hè, op de afdaling van de Saren. Ja, en Van Gadderen die, uh, die de ketting eraf heeft. Tja. Dus ook, ook al pech had. Uh, maar toch heeft... een heel knappe prestatie van uh, die Fransman. Ja, je kunt er ook over nadenken. Van, uh, is het nodig om die greppel in te rijden? Snap je? Ja. Dus hij snijdt de bocht uh, iets te vlot in. Dan ziet hij dat het nat ligt aan de binnenkant. Ja, en dan, na, ja, dan stuurt hij hem zo plots naar rechts. Ja, en dan kijkt hij, en dan blijft hij kijken naar dat, naar dat greppeltje en dat water. En ik zeg tegen mijn mensen ook wel eens als ik een kleding verzorg. Overal waar hij kijkt, ga je heen. En hij keek naar het probleem en dat was dat greppeltje. En ja. daar rijdt er ook werkelijk in. Ja. Alleen hij lost het wel goed op. Hij ging niet vallen, hij, hij hield hem wel goed recht. Ja, dat is toch wel een bepaalde handigheid die hij dan gelukkig heeft. Maar Van Gaderen, dat vond ik ook uh, wel heel erg uh, sneu. De ketting vastzitten, die loopt raaf en die slaat vast tussen zijn frame. Ja, uh, die heeft heel lang moeten rijden op het vlak. om bij die twee weer terug te komen. En dat heeft hem, denk ik, genekt op de Open U.S. op het laatst weer. En dat zo'n Riblon dan vleugels krijgt, omdat hij. ja, je bent aan het inhalen en je voelt, goh, ik loop in, ik kom nog dichter, ik kom nog dichter. En dan al die mensen. En ja, en als je ja. dan ziet hoe hij er overheen rijdt, ja, die krijgt vleugels. En ja, dat is wat je. Ja, kunnen, daar kunnen mensen eigenlijk aan zien. Wat het doet met je wanneer je in een winnende positie komt. Of wanneer je een, een gele trui aan hebt. Of zoals je met Mollema, als je zo dicht in de klassement staat. Dat je gewoon meer uit jezelf kunt halen dan, uh, dan als je eigenlijk zelf gedacht heeft. Ja. En dat, dat is bij Bouken bij ook een beetje aan de hand. Ja, Hij heeft zoveel van zichzelf ja, en Dat is die adrenaline die door zijn lijf ingeert. En Hij kan wel de coole kikker zijn op, uh, op afstand. Maar uh, van binnen doet dat toch heel veel met je. Dat zie je wel. Ja. Uh, Henk, we gaan even uh, luisteren naar Nico Verhoeven. Hij is in gesprek met uh, onze verslaggever Hank Kok. Nico, wat kan je zeggen over de toestand van Bauke Molleman? Nou ja, hij was helemaal uitgewoond, uh, zoals net Knederman gezegd zou hebben. Hij is gisteren uh, voor de tijdrit in de warming-up. Gaf hij aan dat hij niet fit was, dat hij zich niet lekker voelde. Maar ja, er is op dat moment ook geen weg terug. Dus uh, uiteindelijk wordt hij elfde in de tijdrit. Dus dat was eigenlijk uh, met een halve val in de laatste bocht. Heeft hij wel een heel goed resultaat geboekt, maar uh, s'avonds in het hotel was hij ook uh, ja, hij was niet fit. Uh, hij had geen trek in eten, dus ja, je weet dat je sowieso moet eten, omdat je anders uh, gewoon, uh, de dag daarna sowieso een groot probleem heeft. Uh, gelukkig had hij wel een goede nachtrust gehad en uh, bleek hij stof dus ook gewoon koortsvrij te zijn. Dus, uh, het was niet zo dat hij ziek was, maar hij voelde zich gewoon niet lekker. En uh, Tijdens de rit had hij gelijk al de eerste klim, gewoon problemen om het tempo te volgen, ja, dan weet je gewoon dat het heel, heel, heel zwaar gaat worden. En Als we dan eh, al bij jou zien waar hij terechtgekomen is en dat hij dan binnen de twee minuten van de contador is gebleven en 1 minuut 30 op uh, Kreuzinger verliest, ja, heeft hij het nog uh, geweldig gedaan. Uh, heb je je gisteravond zorgen gemaakt over het feit dat hij vandaag misschien niet zou kunnen starten? Nou, Daar hebben we ons serieus zorgen om gemaakt, ja. zeker nadat uh, Pion van Bommel had ons een update had gegeven van, uh, van Lauw. Want Lauw was natuurlijk ook verontrustend met zijn val. Dus uh, we hadden eigenlijk de twee uh, klasse mensrenners in de lappenmand liggen gisteravond. En, uh, en het was zeker gisteravond niet zeker dat Lauw uh, of Bouke deze ochtend uh, fit zou opstaan. Ja, en wat zegt het dan over hem dat hij toch zo'n dag als vandaag, uh, je geeft het net aan, toch relatief dan goed doorkomt? Nou ja, als je kijkt naar de tijd, hadden we, ja. hadden we het erger verwacht. Ja. Dus, uh, zeker uh, de aan de voet van de laatste de tweede keer op de op de West, moest hij al gelijk binnen de eerste kilometer passen. En, uh, ja, Robert is bij hem gebleven en Lars uh, Petter, Noordhout. Uh, met name Robert heeft gewoon geweldig tempo gereden, een tempo wat hij net aankon. En als je dan ziet dat het uiteindelijke verlies gewoon heel erg meevalt... Nou ja, dan is het ook voor een groot deel aan Robert te danken dat hij Bouke in de top van het passement heeft gehouden. Ja, nu is hij vandaag weer heel diep moeten gaan. Ja, wat ze, morgen en zaterdag komen er nog twee loodzware dagen aan. Ja, wat moeten we daarvan gaan verwachten? Nou ja, het is nu even van dag tot dag kijken. Ik denk als we vandaag hadden gezegd, doe maar rustig aan, want we moeten morgen nog een dag. Ja, dan ben je al tien minuten extra kwijt. Dan ben je sowieso uit het klassement. Dus Vandaag hebben we gered wat er te redden viel en uiteindelijk ja, hebben we de meubel nog een beetje droog kunnen houden. Maar uh, nu is het zaak dat hij goed herstelt en ik uh, kan je wel vertellen dat hij na het, na het binnenkomst in het hotel het gewoon een wrak was en dat hij uh, moeilijk ja, amper kon eten. Dus wat dat betreft uh, ja, gaat het wel een moeilijk verhaal worden, maar ik heb er wel hoop op dat het in elk geval wel uh, in de loop van de avond zal verbeteren. Poeh, Nico, verhoeven was dat, Henk. Uh, zo direct nog het laatste woord natuurlijk van Bram Tankink. Zo tegen Elf spreken we met hem en vragen we hoe het is met Bauke Mollema. Maar als je dit zo hoort, uh, Henk, dan kunnen we niet heel veel meer verwachten hè, van Mollema. Nee, niet kunnen eten. Dat zijn de, de tekenen. Moet van... je dan nog wel opstappen morgen? Uh, ja, Bauke kennende zal niet zeker proberen. Dus... Uh... Maar ja, het hangt inderdaad vanaf van uh, ja, dat eten wat hij binnen heeft. Blijft dat erin en, uh, maar ja, dat, dat werkt nou eenmaal zo. Ik heb dat met zoveel jongens om me heen gezien. Uh, de kunst is in de ronde om niet alleen te drinken, maar ook om te kunnen blijven eten. En ja. op een gegeven moment staat het eten je sorteren. En uh, ja, dat, dat dat is allemaal vermoeidheid. Zo diep gegaan en. Uh, ja. Ja, maar de, morgen ja, natuurlijk wel meteen een heel zware rit hè, met twee kolletjes uh, van, ja, van de buitencategorie. Dus. Clandon, Madeleine. My ja. My lieve. ja, en gelijk even direct de Clandon op. Uh, ja, dat, uh, dan gaat hij het gelijk voelen, of die benen, of er nog weer een beetje uh, brandstof in is gekomen. Want, ja. ja, want zo werkt het wel. Dus heb ik... Ik, uh, ik heb, ik heb uh, uh, grote vrezen hebben wij hier. Ja. Ja. We willen het nog even hebben over het Want een gekke huis daar, een miljoen mensen. Hoe was dat dan in jouw tijd? Was het ook zo'n gekke huis? Nog niet zo erg. Nou, toch? het zal niet zo gek zijn geweest, maar het was ook een gekke huis. Vond je het ook? Ja, ik vond het wel leuk. Maar zo, zo gauw als, het, uh, als ze op je beginnen te timmeren... <lacht> Ja, want het is zo werkelijk zo is het hoor. Want uh, die mensen hebben niet het gevoel. Nee. En bij ons was dat dan meer uh, als je over de fines kwam. Want dan kwam je ook door een haag van mensen. En dan wou je allemaal aanraken. En dan sloegen ze ook zo hard. Dus ik kan me wel indenken dat ik uh, een van die jongens, uh, voor de jongens voor de tv hoorde zeggen van... Uh, gewoon, ja, dat slaan, dat uh, mochten ze wel weglaten. Maar uh, als ze roepen en ze blijven staan, is het allemaal, ja. allemaal mooi. Als je een stapje teruggaat. Maar die weg die wordt zo vol met je moet mensen. moeten gewoon dranghekken staan. Ja, maar uh, ze hebben al hoeveel kilometer drang staan. Ja. En, en we krijgen dadelijk, uh, ik denk dat ze volgend jaar hoog in Over de West doen. Want uh, ja, dit wordt gewoon een probleem. Jammer. Dit wordt gewoon een probleem. Ja, je zag die vlag bij, bij Port aan de, aan de remhendel ja. ja, voor hetzelfde geld uh, ligt hij op zijn grond. En pakt die vroem nog mee. Ja, allemaal door dat soort uh, dwaze acties. Ze willen allemaal in beeld. En uh, ja, het is, uh, het is jammer, maar goed. Ja... Nee. Dus kijken hoe het morgen is uh, op die, op die, op die Madeleine en al die andere bergen. We gaan het uh, zien en ja. bespreek je morgenavond weer, Henk. Dankjewel. Dankjie. Groeten. Henk Lubberding was dat. Zometeen Ajax. Persconferentie over het nieuwe seizoen. Amsterdammers gaan voor de prijzen. Maar eerst, natuurlijk, de mannen van Men at Work. Nou, dan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 Men at work. Down under FC Utrecht. heeft de eerste wedstrijd in de voorronde van de Europa League verloren. In Luxemburg was Diverdange met 2-1 te sterk. Aan coach Jan Wouters, goedenavond. Goedenavond. Uh, uh, op papier in ieder geval een verrassend verlies. Uh, kan je dit een blamage noemen? Verliezen van een club uit Luxemburg? Ja, de, uh, vind ik wel. Normaal gesproken. Uh, word je graag om, uh, om deze ploeg te verslaan. Ehm... Uh. Het is wel zo dat wij pas drie weken uh, aan de slag zijn en, en ook zeggen uh, tegen uh, een fysieke ploeg zorgde ervoor dat je het voetballend kan ontlopen. Dat hebben we in het begin heel goed gedaan, dan kwamen we op 1-0 voor, ja, daarna werden we zo slordig uh, dat we steeds meer in een fysieke wedstrijd uh, terecht kwamen en ja, daar hebben we het, het onderspit gedolven. Ja, maar dat is toch ook uh, wel, wel, wel vreemd natuurlijk, want bedoel, je kan inderdaad niet de vorm zijn, maar als je het fysiek ook al aflegt tegen een uh, club uit Luxemburg, dan moet je wel zorgen baren mee te maken dat wij pas drie weken de ja. gang zijn en nu al eerder een voorronde hebben gespeeld en ik geloof vijf, vijf en een halve weken aan de slag zijn. Maar dan nog uh, mag je verwachten dat wij voetballen normaal gesproken zover zijn dat we dat kunnen ontlopen. Uh, en we waren nerveus. Uh, toch wel een paar jonge jongens die voor de eerste keer ook speelden. En we werden heel slordig en uh, dat is ook de reden waarom we deze wedstrijd verloren hebben. Ja, je komt wel heel snel op een voorsprong, maar dat gaf dus geen rust in de ploeg. Nee, in we begonnen voetballen uh, vrij aardig, wat ik net klaar gehad. Ja. Allee, Alleen daarna werd het alleen maar slordige zingen uh, gehaast, lange ballen spelen in plaats van een ploeg. Uh, van kant wisselen, wat wij dan graag in Nederland doen. Ja, dat kwam er totaal niet uit. Dus uh, het lag meer eigenlijk aan, aan jullie zelf, aan FC utrecht dan aan die Diverdance? Ja, ik wil, ik wil nooit in tegenstander uh, uh, iets afnemen van een goede spel. Maar uh, het lag uh, totaal aan onszelf. Ja, ehm... Ja, um... Je zei al, vroeg aan het seizoen begonnen, maar volgende week is dus al die, uh, die return hè, in Utrecht. Ja, dat is ook het feit van uh, Europa-wedstrijden. Dat je twee wedstrijden hebt en dat je 2-1 uh, staat goed in Europa, normaal gesproken. <laughs> ja, je hebt een uitdoelpunt. Ja, nou ja, in, in dit geval is het dan uh, wel teleurstellend. Maar we hebben nog een wedstrijd om het recht te kunnen zetten. Ja, en je hebt als het goed is uh, Tim Diederwijk erbij. Die neem je over, die je jullie van uh, PSV. Uh, speelt hij dan ook, denk je, volgende week meteen? Of gaat het niet zo snel? Nou, als wij een speler zouden halen, geloof ik niet dat dat uh, mag. Als je die tussen twee uh, uh, wedstrijden in, in een uh, voorronde haalt... dat je hem zo mag, uh, mag laten spelen. Okay. Uh, ondanks welke aankoop we zouden doen. Als ik goed op de hoogte ben. Ja, maar de rij komt toch? In nee, deze dagen uh, zullen wij een, uh, een versterking aankondigen. Ja, oh, nou ja ik lees op, uh, bij ons al op de teletext dat het al is gebeurd. Maar uh, in ieder geval goed, uh, volgende week jullie gaan het rechtzetten. Ik, ik, ik kan me niet voorstellen dat je, dat je daar uh, geen vertrouwen in hebt. Oh, nee, ja, ik heb er wel vertrouwen in. Uh, alleen het zal een stuk beter moeten dan vanavond. Oké, okay, we gaan het zien uh, volgende week. Uh, Jan Wouters, dankjewel. Graag gedaan. Ja, Wouters was dat. Gaan we naar de oude, oude club van Wouters. Uh, Ajax, landskampioen. Uh, dat gaat komend seizoen opnieuw voor de prijzen. Logisch natuurlijk, maar ja, met welk elftal de Amsterdammers... over een paar weken aan de competitie beginnen, is vooralsnog maar een vraag. Voor verschillende belangrijke spelers bestaat al wekenlang veel interesse. Maar ja, ze zitten nog altijd in Amsterdam. Trainer Frank de Boer gaf zijn eerste persconferentie... in het trainingskamp van Ajax. En dat hoort u in de bijdrage van Rachna Niemeijer. Een paar honderd man om zomer het veld van sportvereniging De Lutte... In de stralende zon werkt de selectie van Frank de Boer opnieuw een training af. Zonder Ejong Eno en Jody Lukoki trouwens, aan wie die voorlopig geen behoefte meer heeft. Vooralsnog staan de drie sterren al de wereld, Eriks en de Jong, nog op het veld. Maar de vraag is hoe lang dat nog duurt. Tot 2 september eh, we, zitten we in spanning wat er gaat gebeuren. Dat is niet leuk. Maar we moeten wel gewoon ja, blijven focussen waar we mee bezig zijn. En dat proberen we zo goed mogelijk... Eh, te doen en daarnaast ook proberen ja, ook te, te kunnen anticiperen als het geval uh, daar is. En, uh, en soms hoeven we niet anticiperen, omdat we al spelers uh, binnen hebben. De boer heeft vooral hoop dat die aanvoerder Siem de Jong nog een extra jaar in Amsterdam kan houden. Ik heb hem in de vakantie opgebeld dat hij in New York zat. Ja. Of hij, uh, ja, wat zijn gevoel was. En, uh, of hij uh, al een definitief besluit had genomen om uh, zeg maar echt... Uh, naar een andere club te gaan of een andere competitie. En ook duidelijk aangegeven dat, uh, dat hij goed moet beseffen dat wij hem dus uh, helemaal niet kwijt willen. En, uh, dat heeft hem goed gedaan. En, ja, het is een, uiteindelijk is de beslissing uh, is aan hem en aan wie weet uh, clubs die hem eventueel gaan aantrekken. En, uh, hij heeft hier een heel goed gevoel en uh, er moet wel een hele goede club komen, denk ik. Uh, ik wil hij vertrekken? Echt top Europa. Nou of ja, gaat dat hij, hij voor een goed aan heeft. En het, ik kan niet kijken in zijn hoofd. Ik, ik maak die beslissingen niet. En uiteindelijk moeten de clubs ook uitkomen natuurlijk. Dus, uh, tot nog toe is hij uh, bij ons en traint hij heel goed. En uh, daar zijn we blij mee. Voor de Belg, Toby, al de wereld lijkt te gelden dat hij ieder moment kan vertrekken. Sterker, de Belg had al speler van Premier League Club Norwich City kunnen zijn. Maar hij besloot zijn handtekening niet onder een overigens heel vet contract te zetten. Ja, als ik gekozen had om daar te spelen, dan, dan had ik het vliegtuig genomen en had ik daar getekend, ja. zijn spelers. Die als die dit horen, die denken bij zichzelf, die is helemaal gek geworden. Ja, het, kijk, het financieel plaatje was daar helemaal goed. Alleen ik, ik voel me nog nu nog niet klaar voor, voor naar zo'n club te gaan. En, en ja, dan blijf hier. Het is best vreemd als je zo'n financieel aanbod afslagt, maar oké, okay, dat, dat hoort er ook bij. Maar is het dan zo dat je Norwich dan niet goed genoeg vindt, dat je hoger wil spelen, bij een betere club wil spelen? dat je zegt, ja, ik heb het bij Ajax zo naar mijn zin, dat geef ik niet zomaar op. Wat is het? Ja, van het begin dat ik Ajax uh, erg naar mijn zin heb. En in uh, tweede jaar bij Norwich kan je verschillende scenario's. Je kan, en u heel ambitieus, dus kunnen ook uh, opeens uh, heel goed zijn. Alleen het kan ook degradatievol worden. En dan, uh, dan weet ik niet uh, of dat mijn spel is en dat ik daar dan goed uitkom. En, uh, en ik wil ook voor de prijzen meespelen. En, uh, en daardoor zit je bij Ajax goed, dus dat geeft niet zomaar op. Scheelt het iets als er meer mensen blijven? Als bijvoorbeeld Siem de Jong blijft, heeft de trainer mee gesproken. Ik bedoel dat je om je heen kijkt, uh, ja, als ik dan nou de enige ben, dan blijft er wel een sterk team achter. Kan ik misschien beter ook blijven. Speelt dat enige rol? Ja, we hebben als team er wel over dat we iets kunnen neerzetten natuurlijk. En, uh, het is ook niet zo dat we in de laatste jaar in de competitie zo dominerend waren dat we, dat we met uh, 15 punten voor uh, kampioen werden natuurlijk. Dus uh, dat willen we ook heel graag, en, uh, om heel dominant te zijn. En met dit team kunnen we dat, en zeker als we bij elkaar blijven. Alleen, ja, ik zeg het, als er voor Chris een mooie club komt, of voor Simo ja, dan, dan ga je toch twijfelen. Dat is, dat is normaal, dat heeft iedereen, dat is menselijk en, uh, en dat heb ik ook. Mochten er belangrijke spelers bij Ajax weggaan, dan moeten hun opvolgers in principe worden gehaald uit de eigen jeugdopleiding. Een miljoenenbedrag, zoals werd betaald voor Utrecht-verdediger Mike van der Horen, is en blijft een hoge uitzondering in Amsterdam, zegt Frank de Boer. Dat staat nog steeds, ja. Het probleem is dan wel dat je dan bijvoorbeeld Maher, van Ginkel is misschien net een iets ander verhaal, maar die mis je dan. Doet dat je geen pijn? Nee, omdat het ons beleid is. Dus dat doet geen pijn. Maar hoe lang kun je dat volhouden? Als je straks ziet dat in Eindhoven... Dat zullen we straks bekijken. Uiteindelijk na 34 wedstrijden of het uiteindelijk een goede filosofie is of niet. We kunnen het allemaal breed gaan uitmeten. Maar als, als we eenmaal hier achter staan. dan moet ik, moeten we ook niet zeuren dat we dat dus niet doen meer. Dus... Ja. Opleiden weer, dat vind jij leuk? Dat is leuk, ja. Al het laatste sportnieuws. Op 11 uur, NOS Langs de Lijn. No street with my name, no crown I am no king and the kids They don't all know my name It's like nothing has changed friends are saying, what happened to you? We thought you'd make it, and you'd be driving Bentleys and living the good life for us all My father says, when will you make it? My mother says. And you right, your friends, your lover, your soul, your mind is, right there, baby, all the time. Radio 1, daar ben ik, ja, de Radio 1 CD nee, is van Robin Thicke, The Good Life, opvolger van Blurred Lines, die mega hit. Keren we weer terug naar de Tour de France. Uh, het was eindelijk feest voor de Fransen. Het thuispubliek mocht op Alpe jubelen om de ritzegen van Christophe Riblon. Meer dan twee weken heeft het wachten op een Franse ritwinst geduurd. Het was een stuk magerder dan vorig jaar. Jeroen Wielaert over het geluk van Frankrijk. Franse victorie op de Nederlandse berg. Frankrijk smachtte ernaar. Riblon vulde het heroïs in. Eerst reed hij van de weg af op de Col de Sarenne. Op de Alpe d'Huez haalde hij TJ van Garderen in... met nog een kleine twee kilometer te gaan. Hij won met een soort ongeloof op zijn gezicht. Tourdirecteur Christian Prudhomme had zijn Franse zegen. Finalement, vous avez votre vainqueur. Oui, et à l'Alpe d'Ouest, la montagne des Hollandais, ça a été magnifique, un combat extraordinaire. Chapeau au lendemain de l'abandon de, de, de Jean-Christophe Perrault, une nouvelle démonstration de courage. Chapeau, chapeau. Et panache, comme, comme les Français disent panache extraordinaire Et il a gagné pour son copain hier, il avait déjà 3 il y a quelques années, c'est vraiment chapeau bas. chapeau bas monsieur Reblon. C'était votre volonté, vainqueur français. plus de, de deux semaines. Pas une volonté mais oui, ça fait du bien, oh, vrai. Quoi, quoi. Sans aucun doute Et en plus 10 édition du Tour, chapeau. Heel mooi, een dag na de treurige opgave van Jean-Christophe Pirot. Nu een overwinning van een ploegmaat. Pet af. Veel lef getoond. Het was niet direct de eigen wens van de Tourbaas, maar goed, op de Alpe-de-Wes, in de Hondse Tour, mooi. Mm -hmm. Riblon's ploegleider Julien Jourdi was natuurlijk ook blij met de Franse zegen. De anderen hadden nog niet veel succes gehad door ziekte of andere tegenslag. Mooi voor het Franse wielrennen. Dit is toch ook een verdiende winst voor het harde werk van zijn ploeg. Ik denk dat de Franse die gagne... Voilà zelf public, voilà. On a vu belle de le du tour. Les autres français, pas trop de réussies. je pense à Thibaut Pinot qui était malade ou d'autres qui ont eu des difficultés. Riblon zelf voelde zich niet eens zo goed voor de twee beklimmingen van de Alp. Daarna heeft hij het beter gedoseerd. Ongelooflijk allemaal. parce que de laatste Franse tour, een en al glimlach zei hij dat ze er al een tijd op hebben gewacht. En nu in één klap, het loopt. Misschien is het een voorbeeld voor andere Fransen op nog twee mooie dagen in de Alpen. Een diepe wens vervuld? Jazeker. De Fransen waren al een beetje wanhopig geworden, zonder zegen. C'est sûr, on peut pas dire le contraire. Ik denk dat il heel lang il er, geen... er was niemand. En là, d'un seul coup, het werkt. Libération, Donc, presque. <rire> non, pas une libération, je pense qu'on attend des coureurs français, que, parce que c'est la centième qui se montre vraiment bien, et ils l'ont fait. Et il faut attaquer de loin, et c'est ce qui a été fait, et le résultat, il est au bout. Donc j'espère que ça va donner des idées pour les autres, parce qu'il reste encore deux belles journées. Mais c'était un désir profond de la France. Ah bah oui, quand même <rire> On commençait à désespérer de ne pas avoir de victoire <rire> Jeroen Wielard, uh, vanaf de finish, niet alleen in Frankrijk, le uh, leefde de Nederlanders werden meegeleefd, moet ik zeggen, met de Nederlandse renners. En werden ze hartstochtelijk aangemoedigd door een leger Oranje-fans daar, uh, met name in bocht 7. Ook in Rotterdam steeg de tourcoorts naar grote hoogte. In het tourcafé in de Rotterdamse Schouwburg keken er aan 200 fans naar de etappe van vandaag. En een van hen was verslaggever Jan Kees van der Kun. Voor de wielerfans die niet naar Frankrijk zijn afgereisd om op de Alpe d'Huez de renners te gaan aanmoedigen. Maar wel, deze koninginnenrit van heel dichtbij wilde meemaken en heel nadrukkelijk wilde meemaken, is er in Rotterdam het Tourcafé. Even uh, Eventjes een biertje erbij en uh, kijken of we Nederlanders Nederlander als eerst hebben de finish kunnen zien komen. Als de deuren van het café opengaan en de renners onderweg zijn, is het nog niet heel erg druk. En ook de mensen die aanwezig zijn, zijn niet allemaal bezig met wat er op het scherm gebeurt. Het boek is wel spannend. Het boek is heel spannend, ja. ja, ja. Um, ja, of ik er wat over moet vertellen. Maar... Laten we het over fietsen hebben. Ja. Wat verwacht je? Ja, ik, ik verwacht, ik hoop vooral, ik hoop dat, uh, dat uh, Mollema zich uh, laat zien. En uh, voor een verrassing kan zorgen op de, op de, op de Nederlandse bergen. Uh, ik denk heel raar gekke oranje nederland straks te zien. En uh, heel veel zoegende remmers. Alle Nederlanders die moeten nu uh, gaan aanvallen, want het is natuurlijk de, de Hollandse berg. En uh, stel dat er een Italiaan win, kans is klein vandaag. Maar dan uh, komen ze gelijk met ons qua overwinningen. Moeten we dat natuurlijk niet hebben. Dat is natuurlijk ook nog belangrijk, hè? dat moet wel onze berg blijven. Het moet zeker onze berg blijven, dus alle hoop op geesting vandaag. We zijn ook geen bergen gewend, maar we hebben er wel een historie, dus ik weet het niet. Maakt het iets uit eigenlijk? Nee, hoor, helemaal niet. Het gaat toch een beetje om de sfeer en de gezelligheid hier in het café. Dus uh, prima zo. Nou, ik denk dat uh, tot de tweede klim zullen de favorieten bij elkaar blijven. En in de laatste klim, denk ik, twee kilometer voor het einde... gaat een van de goede klimmers gaat van tussen. Ja. Dus eigenlijk kunnen de mensen die hier voor het bier gekomen zijn... de eerste beklimming nog even aan de bar blijven? Makkelijk, makkelijk. Er dan twee neventjes bij jou erheen, hè? Dat <laughs> <laughs> <laughs> oh, ja. was de eerste beklimming van op de US. Er komt er nog eentje, gelukkig maar. Want we hebben nog niet het vuurwerk gekregen waar we op hoopten. Nee, een vriend van mij vroeg al vanochtend, joh, je hebt hem toch drie keer gedaan? Dus wat is alle ophef nou over dat ze vandaag twee keer die berg op moeten? Ja, het Tourcafé wordt wakker en dat gebeurt in de afdaling, want Riblon stuurt de bocht verkeerd in en belandt uh, tussen de bomen in het gras. Nee. Uh, drie bieren en kandeluit in de kassers. Ja. Als de voorste renners in de koers voor de tweede keer de Alp de West op gaan, is het bomvol in het Tourcafé in Rotterdam. Een aantal collega's die vroegen of ik zin had om mee te gaan om de Alp de West te kijken. Daar had ik wel zin in. Net iets eerder vrijgenomen om nog even de finale mee te kijken. Ja, heel veel zo. Het is echt opvallend druk hier. Ik hoorde van andere mensen dat er veel minder waren eerder deze week. Kennelijk heeft de Alp du West ook iets bijzonders. Het is, echt... is toch die mythische uitstraling van die berg, die we ook wel eens de Nederlandse berg noemen. Krijgt dat vandaag een extra hoofdstuk? Nee, een negatief hoofdstuk, hooguit. Nee, geen Nederlander vooraan te bekennen. En in de verste verte niet. Dus eerder achterstand dan een ouderwetse overwinning. Ja, een paar uur geleden was het nog begin van de etappe hoop. Niet eens de verwachting dat Nederland wat kon laten zien. Met nog 13 kilometer te gaan, begint het besef door te dringen dat het weer geen Nederlandse etappenoverwinning wordt. Nou, uh, ik zit aan het beer omdat het niet zo lekker gaat uh, op die berg daar, met de Nederlanders. Ze zitten hier uh, met een mannetje of vier, vijf uh, in de hoek van het uh, café. Allemaal in het uh, oranje, zelfs uh, de rood-wit-blauwe vlaggen zijn er. Maar die kunnen wel weer opgeborgen worden. Ja, helaas wel. Uh, nou, laten we maar hopen of vergaderen. Dan hebben we toch nog een, uh, een, een halve Nederlander die, uh, die de etappe kan gaan winnen. Als het maar geen Italiaan wordt, maar gelukkig heeft hij Mozart het wel moeilijk bergop. Ja, dat zou toch wat zijn, want je roept geen Italiaan en zit hij daar wel vooraan? Ja, ik kneep hem net al even toen hij in een zijn eentje voorop lag, maar gelukkig is hij weer bijgehaald. Het was niet de dag van de Nederlanders vandaag in de Tour. Er kan nog wel een zuinig applausje vanaf. Maar nog voordat de eerste Nederlander over de streep komt, verlaten de meesten al het café. Nou, leuk.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 started shooting. And blinders can be your girl. Juden you F.T. Douwebop. Hallo, contact met, met Hallo met Bram Tanking. Bram, Bram, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het nou met jou, na twee keer al de en die Sarain afdaling? Ja, moe, moe. Uh, Seren been ook een beetje, maar het, het, het, het gaat nog. Maar ik had. Ja, goed. Buiten onze en natuurlijk, bij het allemaal om draait, had ik zelf ook een hele slechte dag. En uh, ik kon gewoon echt, ik had geen pauwen Echt uh, vanaf het begin al niet. Uh, ik ben in één keer mijn soepele benen van een paar dagen geleden echt volledig verloren geraakt. O oh jee, dat is wel iets die, uh, van, wat speelt dus in het hele team? Ja, mijn heb een die, uh, die is vanavond vroeg naar bed gegaan. Of voor eerder van tafel had gegaan, maar die voelt zich uh, eigenlijk ook niet lekker. Ik moet zeggen, ik voel me nu beter dan gisteravond. Maar uh, ook uh, ja, vandaag ook, gewoon niet goed. Jongen, jongen, ja. jongen. Vertel eens even, ja. want uh, Bouke Mollema, uh, zien we die morgenochtend nog wel aan de start? Ja, daar moet je bovenuit gaan hoor. Bouken is, uh, Bauke, uh, ja goed, het is een vechter, dat heeft hij al de afgelopen 2,5 week laten zien. Ja. En uh, goed, die, die, gaat niet zomaar, uh, die gaat niet zomaar opgeven. Nee, maar de moraal was natuurlijk superbuur in de ploeg en, uh, en wow. nu heb je het allemaal even zwaar hè? Ja, ja, ja, ja, dat, dat, ja dat is echt heel zuur. Kijk, die ene dagen wat ik zei van dat anderen in de klassementen kunnen verliezen, dat kon, kan ook bij ons gebeuren. Ja. En dat is, dat is nu dus gebeurd. Ja. En dat is in één keer allemaal uh, even voor iedereen heel moeilijk. Ja, het is echt, echt heel, heel jammer. Gewoon jammer. Ja, echt jammer gewoon. Ja, ja. ja. Maar hoopt er zo ja. op een Dat zit er dus ja. er, er eigenlijk niet meer in, hè? Dat is wel duidelijk. Nee, nee. Die Spanjaarden die... die, die, Spanjaard, die uh, Nee, die, die zijn nu in een keer uh, ja, toch gewoon een klas beter dan, uh, dan Bouken en Lau. Ja, goed. Ja. En dan met Pecht erbij, ja goed, dan ga je het ook niet kunnen opnemen tegen die mannen. Hè? Ja. ja, we hadden het toch ook gehoopt. gehoopt we, we hadden het ervan gedroomd, laten we zo zeggen. En op een gegeven moment zag het er heel goed uit. En dat, ja, dat zie je dat het allemaal ook in één keer weer om kan draaien. Ja, nou ben even naar jouzelf. Je had het ook zwaar, moeilijk. Ja. Uh, maar ja. die Alp de Wes opklimmen, dan krijg je vleugels van alle publiek, of niet? ja de eerste keer niet. Toen was ik echt met mezelf bezig. Ja? En uh, de tweede keer toen, de, ja, op een gegeven moment dacht ik, ja, ik kan nu gewoon in mijn pijn blijven hangen. Maar ik kan ook proberen ervan te gaan genieten. En dat heb ik gedaan. En dat was wel even, ja, ik kreeg inderdaad wel vleugel. Ik denk dat ik de tweede keer harder opgereden ben dan de eerste keer. Uiteindelijk. Eh, zeg, er is een soort scheiding, merk ik. De renners die daar omhoog gaan, vinden het allemaal geweldig. De mensen die op de berg staan, vinden het allemaal geweldig. Maar hier wordt er vooral gekeken, wat een gekke daar. Weet je, ja, dat, ja, goed. Kijk, het is natuurlijk ook een soort. Er uh, zijn ook een stelsel bij elkaar natuurlijk. Maar dat krijg je als, je als je een hoop Nederlanders een week lang op een berg zet. Uh, met, met een paar bier. Ja. Maar ik vind wel, en, uh, en uh, dat is wel een compliment. Uh, er staan Engelsen, er staan Ieren, er staan uh, Amerikanen. en er staan dus heel veel Nederlanders en, uh, en Belgen. Ja, het gaat toch volgens mij allemaal heel erg goed. En uh, het, naast elkaar, ja? zorgen we dus al. He, er staan bijna een miljoen mensen. En, uh, en ja, ja, ik vind dat op zich ook wel een compliment waard. Dat die, dat, die kunnen ze toch blijkbaar tegenover elkaar wel echt goed gedragen. En dat is, dat is een, uh, het is wel een volksfeest. En ja goed, er zit natuurlijk altijd een paar bij die, uh, ja. die er helemaal kacheltje op je goed. Ja, Het is een beetje tie af op, uh, op de hè? Ja, ja. En, dan, en dan kun je de renners aanraken. Want ze hebben volgens mij een boxeur allemaal aangeraakt. Ja. ja, ja, ja. Ik ben helemaal helemaal, helemaal gedrommeld daar. Uh, ja. En je had maar, een beetje uh, last van je schouder, natuurlijk. Ja, ja, ja. Het is dus niet beter om geworden. Daar valt het valt natuurlijk wel mee, hoor. Maar dat was wel grappig. Want ik ging als eerste die, van mijn groep zeg, die uh, van de competto eigenlijk, die bocht door. En ik kwam met 200 meter voorsprong eruit. <lacht> ik moest gewoon rennen, joh. Ik moest, voor, ik moest echt remmen voor die motor, want die, die kwam er niet zo snel door als ik. Dat blijft dus toch dus. speciaal voor wielrenners in de Tour de France, de Ja. Zeg, en dan die afdaling, de Saren. Uh, veel uh, bespiegelingen vooraf, gevaarlijk, te gevaarlijk zelfs volgens uh, Chris Froome. Wat vond jij ervan? Uh, nou, ja, ik heb van voor gezegd, het gevaar zit hem in het uh, in in parcours en dan de snelheid en, uh, en het risico wat je neemt. En uh, in de groep waar wij in zaten, werd er weinig risico's genomen, maar het begon te regenen. En dat was wel even, uh, dat was wel even tricky hoor. Dus uh, ja, ja, het was gevaarlijk, maar aan de andere kant, we, zijn, we hebben de snelheid aangepast en dan ging het eigenlijk best wel heel goed. Ja. Nou, uh, ja. je moet, uh, je moet uh, naar bed hè, want uh, morgen weer een loodzware rit, boudin -Zouan. Nou, dat is in de buurt natuurlijk. Ja, beneden. Uh, met de fiets en, uh, naar beneden? Nee, nee, nee, nee. nee, Ik denk dat er nog niet zoveel mensen daar mogen vroeger... met een kaart op die berg lopen. Dus het zou niet heel handig zijn. <lacht> ja. En uh, heb je er weer zin in? Of, of, of is het echt overleven nu, uh, Bram? Nee, het is nu echt ja, overleven. Ja, er is nog een bijkomend probleem eigenlijk. Oh. Uh, voor, voor mij, ja, goed, ik, uh, ik heb nog niet veel geluk bij het aangegeven. Maar die, ik heb toch een tennisbal uh, op een gegeven moment op mijn zijkant... Van mijn, uh, naar die valpartij. Ja. Uh, die is ondertussen afgezakt naar, uh, naar onder, zeg maar. <lacht> Dus uh, ik zit niet meer zo prettig op mijn zadel. Uh, oh. twee dagen. Het is echt, maar het is echt, echt, me, ja, het is echt, echt niet, niet, niet fijn. Zeg maar. Kan je daar echt... iets aan doen? Of, of ik heb je dan meteen uh, gezeikt met de dopingreglementen? Nee, ja, goed, ja, antibiotica zijn hier op de, de dopingwijze. maar daar ga je ook niet harder fietsen. Dus uh, nee. ja, nou ja, denk ik nu antibiotica en kijken of we daarmee kunnen remmen, zeg maar. En, uh, en verder smeren. En als, smeren? En anders moet je dus de hele tijd op de pedalen staan. Ja, nou, dan mogen het toch veel moeder. Dus uh, nou, we, gaan ja. wel, we gaan het wel overleven morgen. En het gaat wel, wel, gaat wel goed om. Oké, okay, uh, wij wensen je vanaf hier uit Hilversum heel veel sterkte. Ja, dankjewel. Bram, succes morgen. En ook voor je hele ploeg natuurlijk. Oké, okay, bedankt. En wel trusten. Bram, tanking was dat. We spreken hem zaterdag weer. Morgen weekoverzicht. Einde van langslijn. U hoort het zometeen. Met het oog op morgen gepresenteerd door Chris Keijner. Wij melden ons weer natuurlijk om... Twee uur met het, uh, weer een fantastische etappe in de Tour de France. We gaan van Le Bourg d'Ouisson naar Le Grand Bonin. En meteen een berg op van de buitencategorie. We zijn erbij hier op Radio 1. Vanaf twee uur dus. Wat mij betreft nog een hele fijne avond. Dag. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. Als je kijkt naar de lichaamstaal van Bouke Mollema... de wijd open de tong een beetje naar buiten. 3.500 kilometer dwars door Frankrijk. Ja, het is echt een enorme gevaarlijke afdaling, hoor. De honderdste Tour de France. En Gio, we hebben weer drie koplopers. Volg de Tour van dag tot dag via Nederland 1, NOS.nl... en elke toerdag vanaf twee uur. Tour! Radio Tour de France. Je kunt wel aanvallen in de afdaling, maar je moet het vooral doen in de klim. En Mollema ziet vreselijk af op Radio 1. En dit doet pijn, zeg. Het nieuws van alle kanten. De mooiste stranden, de leukste hotels, die vind je... Hallo, hier Kees met de minder fileberichten. Kent u die van die twee riddenkerkers die de paperdrecht gingen? Ja, die gingen niet. Jawel. Oh? Alleen niet via de A15 dit weekend. Want van vrijdag tot en met maandag sluiten we de A15 af. Tussen Ridderkerk en Papendrecht. En vanaf zaterdagavond 10 uur zelfs tot Gorkum. Kijk ook van de Of download de app. Suzanne Leonard Cohen. Op 18 september in Ahoy, Rotterdam. Met The Old Ideas World Tour. Nu een extra show. Op 20 september in de Ziggo Dome, Amsterdam. Voor tickets en informatie. Kijk op greenhousetalent.com. Minder boodschappen maken een betere commercial. Nu hoor ik u denken. Maar mensen moeten toch weten dat mijn product mooi is en lekker... en voor de hele familie en u tijdelijk voordelige prijs. geprijsd... verkrijgbaar in de dus smaken banaan, chocolade, rabarber... en strawberry, fluffy cheesecake... en uh, uh, ben je er nog? Nee, hè? Uit onderzoek van Ster blijkt dat hoe minder boodschappen je in een commercial stopt, hoe beter de overdracht. Kijk, dat is tenminste helder. Ster versterkt je commercial. Meer weten? Kijk op ster.nl. Dit is Radio 1.